De nieuwe regels zullen ertoe leiden dat ziekenhuizen zich specialiseren. Ziekenhuizen hebben een jaar de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe kwaliteitsnormen voor zeldzame operaties. Nederland steunt de voordracht van Jurk Asmussen, die de nieuwe Duitse bestuurder bij de Europese Centrale Bank moet worden. Asmusen moet Jürgen Stark opvolgen, die vrijdag opstapte omdat hij het niet eens zou zijn met het opkopen van staatsobligaties van Eurolanden. Volgens de ECB legde Stark zijn functie neer wegens persoonlijke redenen. De Duitse staatssecretaris van Financiën, Asmussen... wordt nu door Duitsland voorgedragen in de Eurogroep. De Eurolanden moeten zijn kandidatuur steunen... waarna het Europees parlement en de ECB hun goedkeuring moeten geven. Volgens het Nederlandse ministerie van Financiën... is de Duitse Asmussen heel ervaren in het Europees financieel en economisch beleid. In de Verenigde Staten hebben f 16s gisteren uit voorzorg... twee vliegtuigen begeleid naar een luchthaven. De Amerikaanse autoriteiten waren extra alert...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 En die Whitfield is 39 jaar geworden. De vrouwenfinale van de US Open is gewonnen door de Australische Samantha Stosur. Ze won in twee sets, 6-2 en 6-3, van de Amerikaanse Serena Williams. Het is voor Stosur de eerste enkelspeltitel in een Grand Slam. Ze won wel al enkele Grand Slam-titels in een dubbelspel. Vanavond wordt de mannenfinale gespeeld. Die gaat tussen de Servier Novak Djokovic en de Spanjaard Rafael Nadal.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 ANWB Verkeersinformatie met een kleine 40 kilometer files. De meeste daarvan staan rondom Arnhem en natuurlijk in de Randstad. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Velendaal West en Maarsbergen 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. En er waren vanochtend vroeg nog werkzaamheden op de A13 richting Rotterdam. Tussen Ippenburg en Delft-Zuid staat 5 kilometer file daardoor, maar inmiddels zijn de werkzaamheden daar afgerond.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 NOS Radio In journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven en het is die dag voor het pensioenakkoord. De FNV-bonden nemen vandaag definitief een besluit. De vraag is of voorvrouw Agnes Jongerius nog iets uit haar hoge hoed kan toveren... om de tegenstribbelende bonden toch over de streep te krijgen. Hoort u zo meer over, eerst naar de ziekenhuizen. Die moeten nu echt gaan specialiseren. En niet alle ziekenhuizen mogen meer alle operaties gaan doen. En dan gaat het vooral om ingewikkelde operaties. De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde komt met een nieuwe serie kwaliteitsnormen. En die normen gelden voor alle ziekenhuizen en alle chirurgen. Professor Rob Tollenaar van het Leids Universitair Medisch Centrum is een van de opstellers van die kwaliteitsnormen. Meneer Tollenaar, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor operaties zijn dan daarbij betrokken? Het gaat om een aantal operaties in verband met kanker, alvleesklierkanker, longkanker. Het gaat ook om operaties aan de bloedvaten, aan de grote buikslagader bijvoorbeeld. En operaties in verband met zeer ernstig overgericht. Allemaal operaties die je niet dagelijks uitvoert. Inderdaad, deze operaties komen niet zoveel voor in Nederland. Veel minder bijvoorbeeld dan borst- en darmkanker. En wij stellen daar, net als in eerder dit jaar voor borst- en darmkanker, ook eisen aan. Een van die eisen is het aantal operaties wat er gebeurt. Zo moet er bijvoorbeeld in een ziekenhuis minstens twintig keer een operatie aan alvleesklier of longkanker gebeuren. Bij ernstig overgewicht liggen die aantallen hoger. En zeggen we dat de operatie minstens honderd keer per jaar moet gebeuren. En wat zijn nog verder de aangescherpte uh, eisen? Ja, het gaat verder niet alleen om uh, wat wij nou volume-eisen noemen. Het gaat ook om kwaliteit. Het hele team moet op elkaar ingespeeld zijn. Er moet uh, bepaalde uh, up-to-date apparatuur zijn. Er moet voor en na de operatie uh, samenwerkend overleg zijn tussen de verschillende vakgebieden. Uh, ja, dat is kortom waar het op neerkomt. Het klinkt eigenlijk heel logisch wat u nu allemaal zegt. Wat was dit, waren deze kwaliteitsnormen er in het verleden niet? Konden ziekenhuizen maar wat aanrommelen? Uh, nee, dat is zeker niet zo. Dat blijkt overigens ook het internationaal onderzoek. De zorg in Nederland is goed, maar wij willen dat het nog beter wordt. Uh, veel van de eisen die we stellen staan al in uh, richtlijnen die zijn opgesteld. Maar wij maken nu uh, eenduidig voor de buitenwereld uh, en de ziekenhuizen uh, duidelijk uh, ja, waar men aan moet voldoen. Met als doel de kwaliteit van zorg voor patiënten verder te verbeteren. Ja, nou zegt u bijvoorbeeld bij zo'n obesitasoperatie, dan moet je dan uh, tenminste honderd keer uitvoeren. Nou zullen wij niet flauw 99 keer zeggen, maar als je ze 80 keer doet, ben je dan niet goed? Ja, dat blijft natuurlijk altijd iets arbitrairs hebben. Uh, wij baseren ons voor deze eisen op uh, zoveel mogelijk op wetenschappelijk onderzoek. En toevallig deze eis van 100, daar blijkt uit de literatuur dat dat toch wel een, uh, een belangrijk afkoppunt is. Het is natuurlijk inderdaad zoals 99, 101, dat zal het niet zijn, maar je moet je ergens aan vasthouden. Dus wij nemen deze grens. Ja, ja. maar gaat u, is die dan, wordt die dan echt zo streng gesteld, die grens ja. zo scherp gesteld? Wij maken deze normen bekend en zorgverzekeraars en de inspectie zullen vervolgens overgaan tot uh, gedifferentieerd beleid bij hun inkoop en uh, het handhaven. Ja. En inderdaad, dan zijn de normen de normen. En hoe lang krijgen ziekenhuizen de tijd om aan deze normen te voldoen? Want ik kan me voorstellen dat ze, nou, sommige ziekenhuizen misschien wat aanpassingen moeten doen als ze deze operaties willen blijven doen. Dat en vandaar dat wij deze norm nu bekendmaken. En de ziekenhuizen hebben na bekendmaking van die norm ongeveer een jaar de tijd uh, voordat de inspectie gaat handhaven, heeft men gezegd. En de zorgverzekeraars zullen het incorporeren in hun inkoopbeleid. En wat, wat verwacht u? Hoeveel ziekenhuizen denkt u, zullen uiteindelijk ja, bijvoorbeeld zo'n obesitasoperatie dan niet kunnen uitvoeren? Zullen dat er veel zijn? Ja, dat weten we niet precies. Uh, voor de buikslagader en de alvleesklier weten we het wel uh, dat er uh, zo'n zes in het eerste geval, dus voor de grote buikoperatie... en twaalf voor de alvleesklieroperatie, niet die aantal hebben. Dat betekent overigens niet dat die ziekenhuizen ook moeten stoppen. Men heeft in regionaal verband vaak overleg... en men kan dan met elkaar beslissen samen te gaan werken... Uh zodat aantallen gebundeld kunnen worden. En in sommige gevallen uh, zal men het aantal dan wel halen. In andere gevallen zullen ziekenhuizen uh, moeten stoppen. Het betekent echt in de zorg, als we die volgende stap naar kwaliteitsverbetering willen maken. Uh, dat ziekenhuizen ook keuze moeten gaan maken. En uh, ja, die tijd is uh, inmiddels aangebroken. Ja, het is natuurlijk goed dat de kwaliteit verbetert. Maar als bijvoorbeeld kleine ziekenhuizen. door meerdere van die normen worden getroffen. dat er verschillende operaties niet meer worden uitgevoerd.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 dat zou het voor de patiënt kunnen betekenen in de toekomst. We weten overigens wel, als je daar patiënten naar vraagt, en daar komen deze week meerdere berichten over, dat de patiënt bereid is uh, langer te reizen, zeker als het om een, een, een ingewikkelde ingreep gaat. En er is becijferd dat dat dan in de orde grootte van, van gemiddeld 45 in plaats van 30 minuten in Nederland zou zijn. We zijn natuurlijk een klein... Een uh, land waar uh, relatief goede verbindingen zijn, de verzekeraars. U uh, verweten dat het allemaal wel erg lang duurt met die nieuwe normen. Uh, gedreigd ook dat ze het zelf wel zouden gaan doen. Ze trokken uw bereidheid zelfs uh, in twijfel om tot kwaliteitsnormen te komen. Trekt u zich dat aan? Heeft u het zich aangetrokken? Uh, nou, en wij zijn natuurlijk uh, continu met kwaliteit bezig. En we hebben vorig jaar de discussie met een van de zorgverzekeraars CZ gehad... die eigen normen bekendmaakte. Um, wij hebben een, een, een, eigenlijk een continu overleg met hen. Mm -hmm. En uh, je moet natuurlijk wel bij dit soort normen niet... Uh, je moet niet dralen, maar je moet ook niet over één nacht ijs gaan. Het is, uh, gegaan, het is wat u zegt. Uh, het kan voor sommige ziekenhuizen betekenen dat men met die behandeling moet stoppen. Wij baseren deze normen op uh, wetenschappelijk onderzoek... aangevuld met onze praktijkervaring en de deskundigheid van de collega's in de huizen. En we hebben ook overleg nu met de zorgverzekeraars... zodat we kunnen voorkomen dat er verschillende lijstjes zijn. En we begrijpen uh, van de verzekeraars dat men uh, ons ook hierin wil volgen. Uh, en de inspectie uh, doet hetzelfde. Ja, u, u kwam al één keer eerder met die kwaliteitsnormen. Dit is dan de tweede tranche. Komt er nog meer? Ja, begin volgend jaar komen wij met... Uh, eisen op het gebied van de normen op het gebied van ongevalchirurgie En er wordt ook hard gewerkt aan eh, normen voor chirurgie bij kinderen. Rob Tonnenaar, een van de opstellers van die kwaliteitsnormen. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Nu wat gaat de Turkse premier Erdogan doen in Libië, Syrië en Egypte? Dat vragen we zo aan onze correspondent Bram Vermeulen. Eerst naar Dennis Mooij. Dennis, jij verwacht een normale, maar drukke ochtendspits. Gaat dat uh, waar worden? Uh, nou, er staat nu zo'n 50 kilometer. Wat dat betreft lopen we iets achter op schema, maar het is nog vroeg. Meestal wordt het in het uh, laatste uurtje toch nog gewoon, uh, gewoon aardig druk. Uh, het loopt vooral vast rondom Apeldoorn. Eerst op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Deventer en Knopenbeekbergen Beekbergen, 6 kilometer. Er komt er een ongeluk op de A50, daar kom ik zo bij. Eerst de A29 naar Rotterdam voor het knooppunt in Vaanplein. Twee kilometer door een ongeluk. En dan de A50 vanuit Zwolle naar Arnhem. Tussen Apeldoorn-Noord en Loenen zat zes kilometer. Dus, dus een ongeluk gebeurt. Twee rijstroken zijn er dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart over zeven. Op veel plekken werd gisteren stilgestaan bij de aanslagen van 11 september. Tien jaar geleden. Grote herdenking vond natuurlijk plaats in New York. Er werd gezongen. De namen van alle slachtoffers werden voorgelezen en er waren speeches. Zo kondigde de burgemeester Bloomberg van New York een minuut stilte aan en las president Obama een psalm voor. Oh, say can you see by the light. Please join in observing our first moment of silence. Be still and know that I am God. The Lord of Hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Seema David Ayawama. Peter Paul Apollo. Avery Arenal. Mara Joy Aronson. Jaffet, Jesse Ariet. We love you, Dad. Me, Nick, Alan, Mom will never forget you. And my father, John Tay Nazo. Dad, Mom, Jewel and I miss you. You are forever in our hearts. Rest in peace. Whisper in the sound. We gaan naar correspondent Wessel de Jong, die was bij de herdenking in New York. Wessel, we hoorden president Obama in het begin een psalm voorlezen, maar weinig persoonlijke speeches van de hoogwaardigheidsbekleders. Waarom eigenlijk niet? Ja, dat was zeer opvallend dat alle hoogwaardigheidsbekleders... Uh, grossierden allemaal zo'n beetje in, uh, in citaten. Roosevelt, Shakespeare kwam voorbij. De Bijbel dus, inderdaad. Dat nou, past natuurlijk op zich heel mooi bij zo'n uh, zo plechtig moment als dit. Maar het had ook iets risicoloos. Niemand wilde iets... Uh, op zo'n gevoelig moment wilde niemand iets verkeerd zeggen. Misschien beschuldigd worden van, uh, van politiek gewin uit zo'n gelegenheid te halen. Het meest opvallende was toch wel dat Obama koos voor, uh, voor Psalm 46. Terwijl burgemeester Bloomberg van New York duidelijk had gekozen om geen kerkleiders uit te nodigen om, uh, om politieke discussies, ingewikkelde discussies te vermijden. Nou, ik denk dat Obama een beetje heeft willen compenseren daarmee met die psalm. Zo'n plechtig moment in zo'n gelovig land als Amerika, wat het toch is, daar kan God niet ontbreken. En uh, ik denk dat Obama het op deze manier, dat hij het mooi heeft opgelost uiteindelijk. Want er was toch wel het nodige protest al tegen Bloomberg ontstaan, dat het wel een hele atheïstische aangelegenheid uh, geworden was. Er nou, waren de veilig... Veiligheidsmaatregelen enorm gisteren, mede door de terreurdreiging rond de herdenking. Hoe is het eigenlijk met het veiligheidsgevoel... van de Amerikanen tien jaar na de aanslagen? Ja, dit weekendje kunt je natuurlijk afvragen... hoe serieus die dreiging echt uh, geweest is. En er waren ook uh, anonieme veiligheidsfunctionarissen... die zag je in de krant, die zag je daar toch... de, de nodige vraagtekens bij plaatsen. Uh, dat het misschien toch allemaal wel had meegevallen. Maar goed, de reactie van de Amerikanen zegt toch wel wat... over hun gevoel inderdaad van onveiligheid... Uh, uh, van de afgelopen tien jaar hoe ze zich nog steeds onveilig voelen. Je kunt je afvragen hoe rationeel dat is. Ik denk dat het niet zo rationeel is eh, op zich. Op zich dat is natuurlijk het merkwaardig aan, aan Al-Qaeda. Ze pleegden de perfecte aanslag, want ja, zo cynisch, zo mag je het toch noemen. Maar ze slaagden er vervolgens nooit in om eigenlijk zo'n aanval te herhalen. Dat lukte ze gewoon niet. Maar goed, mensen toen in de tijd, tien jaar geleden, konden ze dat niet weten. Op 12 september, tien jaar geleden, leek alles mogelijk. Je weet nog wel, er kwamen die antraxbrieven. er kwamen mogelijk koffers met, met nucleair materiaal, kwamen er het land binnen, alles leek mogelijk. Het grote moorden op de Amerikanen leek zo'n beetje begonnen te zijn. Nou, er is uit uiteindelijk niks gebeurt. Hebben ze Al-Qaeda zo overschat? Of hebben ze zo effectief opgetreden tegen Al-Qaeda? Nou, ik denk dat dat een mooie vraag voor historici is. Een vraag waar misschien de Amerikanen ook mee te maken krijgen... Wessel, is hoe het nu verder moet. Hoe zal het herdenken verder gaan in de toekomst? Denk je dat er nog steeds van dit soort grote plechtigheden zullen plaatsvinden? Nou, ik denk... De komende 10, 20 jaar zal het zeker niet minder worden. Je moet je ook bedenken dat al die gedenkplekken, al die memorials... die zijn eigenlijk allemaal op al die plekken nog ineens helemaal af. Die moeten nog afgebouwd worden. Dus ik sluit zelfs niet uit dat het de komende jaren... dat die plechtigheden nog groter worden. Dat zou, dat zou best kunnen. Ja, tegelijkertijd van al het leed gaat natuurlijk... na verloop van tijd gaat er de scherpte van af. Bovendien is natuurlijk geen enkele, geen enkele stad vitaler als New York. Er komen ongelooflijk veel migranten komende... Heen, het gedeelte van de stad rond Ground Zero. Nou, de bevolking is daar verdubbeld. Het is levendiger geworden daar dan ooit uh, in de stad. Terwijl men tien jaar geleden dacht... Echt, nou ja, New York heeft een, wordt een sombere stad. Heeft een trauma voor het leven opgelopen. Nou, als je dat puur vanuit medisch oogpunt bekijkt... zo'n drie, vierduizend mensen zitten nu nog in therapie... voor dat uh, post-traumatic stress syndrome. En ik sprak daar vorige week over met een arts. Die zei: die ja, Het is natuurlijk een hele vervelende ziekte... met allerlei nare bijverschijnselen. Maar het is geen geneeslijke ziekte. Ziekte. Het is te genezen en dat geldt denk ik ook voor 9-11, toch? Dankjewel. Wissel de Jong was dat. Die was dus bij de herdenking in New York. U vindt over de herdenking gisteren in New York en daarbuiten. Meer op onze website: Turkse premier Erdogan begint vandaag aan een reis naar Egypte, Libië en Tunesië. En daarmee is hij de eerste grote leider uit het Midden-Oosten die deze landen bezoekt. Nadat ze door de Arabische lente drastisch zijn veranderd. We nou, praten met onze correspondent in Turkije, Bram Vermeulen. Bram, wat komt Erdogan in die landen doen? Wat wil hij bereiken? Nou, toch een beetje de kampioen van de regio spelen. Hij heeft inderdaad heel wat verliezen in te halen door die Arabische lente... Hebben de Turken grote verliezen geleden in het Midden-Oosten? Ga maar na. ...ze zijn miljarden liras aan contracten kwijtgeraakt in Libië uh, door de val van Gaddafi. Uh, ze hebben ruzie nu met buurland Syrië, omdat president Assad daar maar niet op wil houden met schieten op zijn eigen bevolking. Maar de, daar de Turken wel tal van investeringen hadden. Dan hebben ze ook nog eens een keer ruzie gekregen met Iran, omdat Turkije nu meehelpt aan het bouwen van het raketschild van de NAVO tegen Iran. Kortom, het zijn gewoon slechte maanden geweest voor de Turken in de regio. En nu wil Erdogan vooraan staan, nu dat al die contracten opnieuw verdeeld worden door de nieuwe machthebbers. Hmm, maar gaat het dan alleen om het geld, denk je? En natuurlijk wordt zo'n bezoek heel anders ingekleed. De Turkse regering presenteert zich in eerste instantie vooral als een model voor de gehele regio. De Turkije natuurlijk als het enige stabiele land... ...in de wijde omgeving eh, met enorme economische groei de afgelopen jaren. Ze hebben hier democratische verkiezingen gehad. Het zou een voorbeeld moeten zijn voor iedereen. Maar de Turken weten ook wel dat ieder land het zijn eigen weg bewandelt op weg naar democratie. Dus wat vooral telt zijn wel die bouwcontracten om, om je een klein idee te geven van de gretigheid van de Turken. Ze hebben nu 100 miljoen dollar in contant geld naar Libië gestuurd... Om in het ge gevleien te komen bij de rebellen. Er was gisteren nog stress bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Of dat vliegtuig vol met al die dollars niet zou neerstorten. Uh, kijk, ze willen nu gewoon laten zien dat ze dat geld hebben. Dat ze terug willen komen. Money talks, zeggen ze toch? Ja, uh, Dohan bevestigt zijn leidende positie. door misschien ook wel ruzie, extra ruzie te maken met Israël. Die spanningen ja. daar met het land lopen flink op. Dan gaat hij naar Egypte. Dan is het ja. nog maar een klein stapje naar Gaza. Zou die dat aandurven? Nou ja, dat, met dat idee heeft hij wel gespeeld in elk geval. En in Gaza kijken ze natuurlijk rijkehalsend uit naar zo'n bezoek, zo'n erkenning door een wereldleider als Erdogan. Hamas wreef zich al in de handen, konden we gisteren zien op televisie, nadat Erdogan bekend had gemaakt dat hij toch wel van plan was om vanuit Egypte de grensovergang te gebruiken om naar Gaza te reizen. Ook nog inderdaad als een soort pesterijtje tegen Israël. Die hoogoplopende ruzie over die aanval op het Turkse hulpschip op weg naar Gaza vorig jaar. Maar we begrijpen nu dat hij het vandaag toch niet gaat doen om Egyptenaren en vooral de Egyptische regering niet verder in verlegenheid te brengen. Na die aanval van uh, afgelopen zaterdag op de Israëlische ambassade in Cairo. Uh, het is gewoon tijd uh, om iets rustiger aan te doen, want het, uh, het, lo het loopt uit de hand. Van Vermeulen vanuit Turkije over de rondreis van Erdogan in Noord-Afrika. Ah, daar is hij weer. Is dat de Intercity van half acht? Marco Robin Visser? een Beetje vroeg, hè? Ja, ja, hij is een beetje aan de vroege kant, maar dat zo zie je maar weer. Als je er een beetje vaart achter zet, dan, dan, dan willen die treinen wel rijden. Goede reis allemaal! Er is hier ondertussen ook een vlag opgehangen... bij deze spoorwegovergang in Alphen aan de Rijn. Daar staat heel duidelijk op pro-rail. Een eindje verderop staat een karretje waar verse espresso wordt bereid. En er staat een man zadelhoesjes uit te delen. Dat maak je toch niet iedere dag mee bij een, bij een spoorwegovergang, Huub Veeneman van ProRail? Nee, dat maak je niet, dat niet elke dag mee. Ja, is wel gezellig. Ja, maar wat we aan da dat is inderdaad gezellig. Uh, mensen die even stoppen, even koffie komen drinken hier, broodje erbij. En Stop, dat... Stop hoor, want hij komt langs klopt, dat inderdaad. Aan de andere kant gaat het echt om jongeren die langskomen fietsen. Het nieuwe seizoen natuurlijk is weer begonnen. Brugklassers die naar school toe gaan voor het eerst deze route fietsen. En waar we natuurlijk voor staan als pro is dat we natuurlijk op het spoor veiligheid hebben, maar ook bij het spoor. Nou, we staan hier bij een overweg en willen natuurlijk dat jongeren daar op een veilige manier gebruik van maken. Niet daar omheen zich zagen. Nou, af en toe gebeurt dat nog steeds en dat heeft afgelopen jaar zelfs al tot drie doden geleid... Dus waar we vandaag voor staan is dat we jongeren duidelijk maken. Van, joh, wacht nou eventjes als je wil blijven leven. Drie doden, drie zigzaggers. Ja, dat is afschuwelijk. Afgelopen, uh, afgelopen jaar was dat ook onder andere in zeven huizen afgelopen tijd. Uh, er is ook een hele jonge jongen omgekomen. Hoe oud was die? Op een overweg. Ik geloof dat hij 14 jaar oud was. Nou, Dat is echt uh, uh, nou, afschuwelijk jong werkelijk. Dus wat we nu aan het doen zijn is dat we in elk geval de, de, over, de, de onderdoorgang, de tunnel die we aan het maken zijn. Hè, dat is natuurlijk eigenlijk veel veiliger uh, in plaats van een overweg. Dat we die willen gaan noemen naar de naam van de jongen die daar overleden is. En die tunnel die zal eind van dit jaar worden uh, geopend. Is dat nou een typisch voorbeeld van uh, de put wordt gedempt nadat het kalf uh, verdronken is? Nee, want overal zijn we in Nederland bezig met het maken van tunnels. Uh, en er liggen natuurlijk nog steeds honderden overwegen overal in Nederland. Wat we nu dus in elk aan het doen zijn vandaag... is om duidelijk te maken van jongens uh, pas op. We zijn ook bezig met lespakketten die we aan het uh, geven zijn op, uh, op scholen... om uh, jongeren gewoon uh, bewust te maken. Ja. goed. Nou, Die lespakketten die, die zijn al een paar jaar in gebruik... maar jullie zetten ook nu vandaag nog wat zwaarder geschud in... Ja, dat zijn vier bekende Nederlanders. Uh, onder meer uh, voetballer, Kenneth Vermeer bijvoorbeeld. Die staat in Baren, hè? Voor, uh, zie ik op mijn lijstje staan. Ja, dat klopt inderdaad. We hebben ook uh, Pauline Wingelaar, die is van Grootse Meisjes. Ook nooit van gehoord. Uh, en wij wachten nu op? Uh, wij wachten op uh, rapper Keizer. Rapper Keizer? Ja, die heeft gigantisch veel volgers ook op, uh, op internet. 17.000, nou, dat is natuurlijk ook waar jongeren natuurlijk op letten. Ja. Nou, en dan gaan wij wachten op een, uh, ja, op een interessante performance hier op spoorwegovergang in Alphen aan de Rijn. Daar Tot we... later.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 Kijk op abnmro.nl/slash bedrijfsoverdracht voor meer informatie. ABN Amro, de bank Anonu. Radio 1 Het NOS-journaal. Strengere normen aan ziekenhuizen bij complexe operaties. En de zoon van kolonel Qaddafi is in Niger gearriveerd. Goedemorgen, half acht. ik ben Dorald Megens. Patiënten kunnen in de toekomst in minder ziekenhuizen terecht... voor weinig voorkomende ingewikkelde operaties. Dat komt door de nieuwe normen van de Vereniging voor Heelkunde. Die heeft criteria opgesteld voor bepaalde operaties. Professor Tollenaar van het Leidse Universitair Medisch Centrum... een van de opstellers van de nieuwe eisen. Het gaat om een aantal operaties in verband met kanker, alvleesklierkanker, longkanker. Het gaat ook om operaties aan de bloedvaten, aan de grote buikslagader bijvoorbeeld... en operaties in verband met zeer ernstig overgericht. De vereniging stelt verplicht dat ziekenhuizen de operaties een minimum aantal keer per jaar uitvoeren. En verder worden eisen gesteld aan onder meer de apparatuur die wordt gebruikt... en de voorzieningen op de intensive care. Ziekenhuizen moeten binnen een jaar aan de nieuwe normen voldoen. Saadi Gaddafi, een zoon van de verdreven Libische leider, is in Niger aangekomen, een buurland van Libië. Dat heeft de Nigerese minister van Justitie gezegd. Ze zijn te een patrie de de de notre pays. Volgens het land hebben regeringsmilitairen in het noorden van het land een convoi van Saadi en acht anderen onderschept. Ze worden nu naar de stad Agadez gebracht, zei de minister. Onduidelijk wat er daar met hen gebeurt. Nederland steunt de voordracht van Jurk Asmusen als nieuwe Duitse bestuurder bij de Europese Centrale Bank. Het ministerie van Financiën zegt dat de Duitse ruime ervaring heeft in het Europese financiële beleid. Asmusen zegt graag te beginnen te werken aan de stabiliteit van de euro. Manchmal moet men zich dan ook relatief kortfristig nieuwe opgaven stellen. Ik wil dat gerne doen in een fase in der we alle arbeid moeten... om stabiliteit des euro's en de stabiliteit de eurozone... insgesamt te Asmussen moet Jürgen Stark opvolgen. Die stapte vrijdag plotseling op. Stark zou het niet eens zijn geweest... met het opkopen van staatsobligaties van Eurolanden. Volgens de ECB legde Stark zijn functie neer... vanwege persoonlijke omstandigheden. De Louis-Door 2011 gaat naar Jacob Derby... Ja, en die Louis-Door, dat is de, een van de belangrijkste Nederlandse toneelprijzen. Jacob Derwig kreeg de prijs voor zijn rol als professor in een stuk Kinderen van de Zon. In zijn dankwoord had hij felle kritiek op de wijze waarop in Nederland over het toneel wordt gesproken. Maar wat zou ik er niet voor geven als toneel in Nederland weer iets is dat er mag zijn. Iets waar men zich om bekommert. En door de toon waarop de laatste tijd over kunst in het algemeen en toneel in het bijzonder werd gesproken... heb ik regelmatig gedacht, nou jongens, dan stop ik het toch gewoon mee. Jacob Derwig, hij kreeg de Louis door de Theodor, ging naar Elsie de Brouw... voor haar rol als moeder van een gestorven kind in Gif. En de voorstelling Doek met Peter Blok en Loes Luca kreeg de publieksprijs. De vrouwenfinale van de US Open die is gewonnen door de Australische Samantha Stosur. Ze won in twee sets, 6-2 en 6-3 van Serena Williams uit de Verenigde Staten. Het is voor Stosur de eerste enkelspeltitel in een Grand Slam. Erg trots is ze op zichzelf, vooral omdat ze van iemand als Williams heeft gewonnen. Obviously it's hard to compare today to any other match I've played. You know it's fantastic, but to do it under these circumstances in this kind of final against a player like Serena, um, for sure I'm going to think it's one of the best days of my of my career of my life of, of playing. Samantha Stozoe. Vanavond wordt de mannenfinale gespeeld. Die gaat tussen de Servië Novak Djokovic en Rafael Nadal uit Spanje. Dat was nieuwsoverzicht.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 AMWB ah, Verkeersinformatie. Er staat 70 kilometer files. Het loopt vooral vast bij Apeldoorn. Eerst op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Deventer en Knopenbeekbergen 8 kilometer. Komt allemaal door een ongeluk op de A50 richting Arnhem. Tussen Apeldoorn Noord en Loenen staat 10 kilometer. En zijn er twee rijstroken dicht.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 Want bij Expert krijgt u nu op heel veel energiezuinige apparatuur tot 100 euro recyclepremie. Zo is een Zanuxi condensdroger Energieklasse B maar 399 euro. Van Experts kun je meer verwachten. Mam, als ik zo meteen de hond uit had gelaten, zou ik dan gelijk even langs de drogist lopen. Want uh, ik zie dat je kremspoeling bijna open is. Was het maar waar? Met zulke kinderen zou je zich over later geen zorgen hoeven maken.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 We gaan naar Frankrijk, want daar dreigt een nieuw corruptieschandaal. Een oud-medewerker van voormalig president Jacques Chirac zegt dat Afrikaanse leiders koffers vol geld hebben afgeleverd op het Elysée in het verleden. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, koffers vol geld naar het Elysée. Wat is dat voor verhaal? Nou, bijna letterlijk uh, ging het zo. Het verhaal komt van Robert Bourgui. ...een advocaat die zo'n beetje 25 jaar een speciale adviseur voor Afrika was... ...van toen nog president Chirac en dienstpremier de Villepin. En wat er gebeurde was dat deze adviseur dus regelmatig naar Afrika afreisde. Daar sprak dan met leiders van bijvoorbeeld Senegal, Ivoorkust, Congo... ...en vervolgens keerde hij terug met het letterlijk koffers met miljoenen francs toen nog... He, die boogie die zegt dat, uh, dat hij zag hoe de Villepin vervolgens het geld ging tellen. Als hij die koffers had overgemaakt. Nou, in totaal is er, ja, dat is een beetje een schatting hoor. Maar bijna voor 10 miljoen euro in Parijs terechtgekomen. En het vermoeden is dat dat geld gebruikt is vervolgens. voor de herverkiezingscampagne van uh, Chirac in 2002. En zoals we na afloop hebben gezien, die verkiezingen die heeft hij gewonnen. Nou, dan staan Chirac en de Villepin er gekleurd op. Wat gaat er met dit verhaal gebeuren? Nou, er komt sowieso uh, een, een vervolg. Want die beide politici, die hebben die boogie al aangeklaagd wegens smaad. Want Chirac en de Filippeit, zal je niet verbazen, die ontkennen. Dus er zal sowieso een onderzoek komen naar uh, die uitlatingen van die, uh, die kofferdrager. Ook naar de timing van deze onthullingen. Waarom komt die man pas nu naar buiten met zijn opvallende onthullingen? Waarom heeft hij er zo lang uh, niets over gezegd? Uh, nou, hij zegt zelf in de krant dat hij er genoeg van had om verstoppertje te spelen. Maar ja, je weet, dit is ook een verkiezingsjaar in Frankrijk, hè? presidentsverkiezingen in mei volgend jaar. En de Filipijn en president Sarkozy, dat zijn bittere rivalen. De Filipijn heeft altijd gezegd dat hij overweegt om nog eens een keer mee te gaan doen aan de verkiezingen. Chirac zal dat niet meer doen uiteraard. Maar die de Filipijn, ja misschien dat deze onthullingen hem wel moeten ontmoedigen. Een andere vraag die ook tijdens eventueel een vervolgonderzoek beantwoord moet worden is... Wat, is, wat hebben die Afrikaanse leiders voor dat geld teruggekregen? Ze zullen dat, dat niet zomaar hebben afgestaan aan de president van Frankrijk. Nou, dat zijn vragen die uh, mogelijk tijdens een proces uh, beantwoord zullen moeten worden. Inmiddels zit Sarkozy natuurlijk alweer jaren op de post van Chirac. Ja. Um, ja, Doet hij daar ook aan mee? Komen Afrikaanse leiders hem ook koffers met geld brengen? Wat wordt daarover gezegd? Nou, die klokkenluider uh, die heeft uh, ook deze functie bekleed binnen... Uh, de regering Sarkozy. En volgens hem stopte de praktijk abrupt in 2005. De Filipijn hield er toen mee op. En toen advocaat vervolgens uitlegde aan toen nog kandidaat Sarkozy... hoe de vork in de steel zat, zou die enorm geschrokken zijn. He, de man schetst wel, en, en, en ook geëist hebben... Dat het, dat het afgelopen was met die praktijk. Dus ja, de man schetst wel een heel positief beeld van president Sarkozy... He, die, die dus duidelijk zijn afkeuring uitspraak naar nou, of dat zo is... Dat is voor ons natuurlijk moeilijk na te gaan. Feit is wel dat die Sarkozy natuurlijk zo zijn eigen smeergeldaffaires heeft. De miljardaire Bettencourt van L'Oréal die zou miljoenen euro's hebben toegeschoven. Er kwamen vorige week allerlei pijnig, pijnlijke beschuldigingen over naar buiten. Dus dat Sarkozy zich dan vervolgens in die Afrikaanse kwestie afhoudend zou hebben opgesteld. Ik denk dat dat bij heel veel Fransen toch met argusogen ogen bekeken zal worden. Nou, wordt vervolgd. Ron Denker in Parijs. Dankjewel Ron. Tijd voor de sports. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Twente ja. en PSV morsten punten. Twente ja. verloor hè, van uh, Rode JC en PSV speelde gelijk tegen ja. VVV. En Tom, wij zouden willen vragen, hoe krijgen ze dat voor elkaar? Nou, het is, eh, vorige week zijn we nog je moet veel punten hebben, want het verschil tussen de top en de rest is groter geworden. En Dan zou je denken, nou, dat is helemaal gestaafd dit weekend. Maar als je die wedstrijden gezien hebt, dan kan je het inderdaad niet voorstellen, want het kwaliteitsverschil op het veld, overigens ook bij Twente en Roda, hoor in de eerste helft, was zo enorm groot, dat je je bij beide wedstrijden in de Rus niet kon voorstellen dat er nog wat ging gebeuren. Nou, bij VVV-PSV was dat helemaal een, een soort mirakel. In acht minuten eh, boog P VVV een 2-0 achterstand, overigens met het ene doelpunt nog mooier dan het andere om. Maar eh, hoe PSV zich daar opstelde naar Rust, was inderdaad onbegrijpelijk voor een dergelijke elftal. Ja, en toen konden ze het nog maar half repareren. Ook Ajax, overigens wat won en nu aan kop gaat, beleefde nog hele onprofessionele slotminuten met een rode kaart en een heel onnodig doelpunt. Het lijkt of die clubs, wat dat betreft, de gemakzucht had zich dit weekend toch echt een beetje van de topmeester gemaakt. Um, wel spannend voor de competitie. En toch zeker ook even te noemen... AZ, uh, 4-0 over Vitesse heen, wat heel erg goed meedoet. En Feyenoord onder Ronald Koeman, wat gewoon weer won. Zakelijk won, zeggen dan veel mensen. Maar wel met 11 punten ook gewoon meedoet bovenin. Kortom, voor de competitie is het leuk. Maar het blijft een heel raadselachtig iets als je gisteren mm. VVV-PSV gezien hebt. Want um, ik was niet de enige woord, Ik gelukkig later ook op de avond... Ik had op een gegeven moment... een als een verslaggever gevraagd, zit je eigenlijk wel naar een sportwedstrijd te kijken? Zo groot was het verschil. Hey, maar goed, het, het, ja. Feyenoord nog eventjes, want ja, hebben zij nou ja. een tijdelijke opleving of gaan ze structureel bovenin meedraaien? Nou, wat of ze je? nou structureel al helemaal bovenin meedraaien, daar is het nog wat te vroeg voor. Maar met een soort uh, ja, wat zakelijke benadering, waar Koeman altijd erg goed in is: iedereen goed op zijn plekje zetten, blijkbaar heel helder aan iedereen maken wat hij wel en niet mag. En Feyenoord heeft voorin een aantal hele leuke spelers, heeft ook een, nog een nieuwe zweet erbij, schoot een penalty erin, maar maakte verder ook een goede Kortom, Feyenoord zou wel eens wat dat betreft gewoon weer een stuk hoger kunnen spelen. En dat hoort ook bij Feyenoord dan vorig jaar. Het lijkt me wat te vroeg om te zeggen dat ze zich al echt helemaal in de titelrace gaan mengen. Die illusie zullen ze zelf ook niet hebben. Maar dit is wel een grote sprong voorwaarts die Feyenoord in de eerste vijf wedstrijden gemaakt heeft. Je nog iets zeggen? Of hij. Ik vind het wel mooi zo. <laughs> zo. Ja. Welke bolle maar dan? Want uh, ja. dat die, ja, die had toch succes. Die winst zat er niet meer in. Maar nee. toch? Groene trui. Hoe ja. uniek is dat? Nou ja, het is de, de, de vierde Nederlander. En als je zegt dat Jan Janssen de laatste was. Die overigens ook de, de ronde van Spanje wel eens in het totaal won. Dan geeft dat al aan hoe uniek dat is. Net niet dat podium dus. Hij heeft een hele goede ronde gereden. Uiteindelijk vierde geworden. Kobo, de winnaar, hield stand. Froome maakte de ronde een beetje. Oh, ja, toch nieuwe man tweede, Wickens derde. Helemaal geen schande, zijn eerste grote ronde van Spanje om daar vierde te worden. En eigenlijk wel verrassend, doordat hij zo vaak voorin mee reed. Kreeg hij ineens zicht op die groene trui. En toen dacht hij gisteren in de laatste rit, nou laten we het maar proberen. En dat lukte door een paar puntjes te sprokkelen en zo'n groene trui. Ja, dat is natuurlijk voor een klasse klassemensrenner niet hetgene waar je voor weg gaat. neemt niet weg als je vierde wordt en de groene trui meeneemt uit Spanje, dat je heel vrolijk terug in het vliegtuig zit. En nou wordt de volgende stap uh, dat hij het volgend jaar in andere rondes uh, ook een beetje je kan gaan waarmaken samen met Gees in Kruiswijk. Er moet nog een volgende sprong komen. Maar dit is wel een heel, heel mooie stap voor uh, Bouke Mollemau... Uh, deze ronde van Spanje. Nog even naar golf op het uh, KLM open. Dyson ja. heeft gewonnen. Uh, Joost Luiten werd uh, zesde. Maar daar was hij ja. zelf niet blij mee. Wat vond jij van zijn prestatie? Nou, op zich is natuurlijk gedeeld zes te worden in een dergelijk veld... een hele goede prestatie. Maar als je dan inderdaad ziet dat hij de eerste dag... heeft hij echt relatief heel slecht gespeeld. Vier slagen boven de baan. En gisteren had hij ook een, een paar momenten dat je dacht... nou, daar gaat hij met een, een putje relatief dicht... voor zo'n speler dicht bij de hol. Misten daar een paar putjes. Dus het gevoel was bij veel mensen... hij had nog en nog en nog hoger. Neemt niet weg dat hij echt onze beste golfer is. Goed in vorm is en zich zeker niet hoeft te schamen. Derkse met één slag meer maar over vier dagen ook heel goed gespeeld. En ja, het was wereldtop. McIlroy werd derde uiteindelijk. Westwood 5, dat zijn echt super toppers. Dyson die voor de derde keer hier wint. Dus het was ondanks regen en alle ellende toch een heel geslaagd toernooi. En de Nederlanders die kunnen daar best trots op zijn. En Luiten is een speler, let op, dat wordt mij, wat mij betreft de eerste Nederlandse golfer... die echt nog stappen gaat maken hoger op de wereldranglijst. Kijk eens aan. Tom van het Hek, dank je op de dag van de waarheid voor de FNV. En dan moet een gezamenlijk standpunt over het pensioenakkoord worden geformuleerd. En dat gaat moeizaam. De verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Er staat een dikke 100 kilometer file, Marcel. Um, ik begin met de A27, gooi hem Utrecht. Tussen Everdingen en Houten, 4 kilometer. De spitsstrook aan de rechterkant van de weg is uh, daar niet open. En vandaar dus de file. Maar het loopt vooral vast bij Apeldoorn deze ochtend. Eerst de A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Deventer en Knoppen Beekbergen 9 kilometer. Dan komt er een ongeluk op de A50 naar Arnhem. Tussen Vaassen en Loenen staat 11 kilometer. Twee rijstrokken zijn er dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Marcel zei het al, een belangrijke dag vandaag voor de pensioenen. Uh, vandaag bepalen de aangesloten bonden van de FNV een gezamenlijk standpunt over het pensioenakkoord. Vrijdag, afgelopen vrijdag, werd al bekend dat ruim de helft van de aangesloten leden tegen het akkoord is zoals het er nu ligt. FNV is de grootste vakcentrale in ons land en heeft dus invloed. Kees Korevaar, pensioen- en vakbonddeskundige van de Universiteit van Tilburg, ook adviseur trouwens van de FNV bij onder meer cao-onderhandelingen, is bij ons in de studio. Meneer Korevaar, welkom. Goedemorgen. Wat denkt u? Komen ze eruit vandaag? Nou, het is een spannende vrijdag geweest. En de bondsraden van de drie belangrijkste bonden hebben uh, nee tenzij gezegd tegen het akkoord. Althans, twee van de drie uh, nee tenzij en de derde zegt helemaal nee. Uh, dat vraagt wel wijsheid inderdaad van het FNV-bestuur vandaag. Maar ik kan me voorstellen dat ze, uh, omdat hierna nog onderhandelingen volgen met het kabinet en met de werkgevers, uh, dat ze nog een schepje bovenop doen. En uh, ook omdat die andere twee partijen er belang bij hebben om dit akkoord nu snel. Uh, maar nou, u zegt het vergt veel wijsheid van het bestuur. Um, wat bedoelt u daarmee? Want uh, een meerderheid geeft aan dat uh, ze het niet willen tenzij het akkoord wordt aangepast. Zou er dan bijvoorbeeld nu al gesprekken gaande zijn tussen Agnes Jongerius en minister Kamp waar het geld vandaan moet komen? Ja, ik neem aan dat uh, professionele onderhandelaars dat die altijd nog wel iets in de achterzak hebben van, uh, van alle drie de kanten. Dat gaat om een, het gaat om drie partijen. Het gaat niet alleen om de vakbonden en het kabinet, het gaat ook om de werkgevers. En die zullen zich ook realiseren dat als zij dit akkoord wensen... dat ze dan uh, misschien nog een keer uh, naar bepaalde dingen moeten kijken. Dus die wijsheid waar u het over had van het bestuur, waar zit hem dat in dan? Nou, Het bestuur kan zeggen van uh, onze leden staan niet achter ons, dus wij houden ermee op. Geen akkoord of uh, wij stoppen helemaal met dit werk. Uh, ik denk dat ze dat niet doen. Ik denk dat ze nu dit gaan uitleggen als een steuntje in de rug. Onze achterban wil wel, maar wil dat wij dan meer vragen. Wij weten ook wat we moeten vragen, want daar wordt al twee jaar over gesproken. Dus kabinet, dus werkgevers. Nu zijn jullie aan zet, zo zullen ze dat spelen. Maar meneer waar dan nemen ze een risico. Want bij de opties van minister Kamp zit geen nee tenzij. Dat is ja of nee, en onderhandeld wordt er niet meer. Ja, maar de risico's, ja, de risico's zijn groot in dit spel, dat is al een tijdje zo. Dus Op dat volkant. is ook een beetje bluf? Ja. Ja. Maar ook risico's voor kamp zelf, Want de FNV is natuurlijk wel een grote bond. Hè? Grote Ik denk dat het kabinet, uh, ook gelet op, uh, op verdere dossiers... het kabinet wil hier natuurlijk zo gauw mogelijk vanaf... nou, dat kunnen ze kopen door nu iets uh, te beloven. Maar is, de, is die ramkoers uh, uh, die u nu voorstelt... Uh, het beeld van een FNV, die zegt... nou, uh, wij gaan hier gewoon niet mee akkoord... en dat het kabinet met meer moet komen, is, is dat denkbaar? Ja, maar ik vind dat geen ramkoers. Ik vind dat het is een democratisch spel En je kan hier duidelijk zien dat de achterban van de FNV die roert zich. Dat doen ze niet omdat ze dat nou zo leuk vinden. Want dan kozen ze een ander onderwerp. Maar dat doen ze omdat ze hier oprecht verontwaardigd over zijn. Dat zegt en, u nou wel. Maar bij al die peilingen en enquêtes, of hoe ze het maar mochten noemen... Uh, zijn er maar heel weinig leden die gereageerd hebben. 22%, ja, was maximaal 23%, bij de ANBO nog niet 1%, bij sommige bonden 7%. Kun je je daarop baseren? Nou ja, dat is het actieve deel en dat is ook het deel waar de vakbeweging een beroep op uh, Ja, maar doen. De, de meeste tegenstanders zullen toch wel reageren, lijkt mij. Dat is vaak zo bij enquêtes. Nou, dat weet ik niet. Die, uh, die enquêtes die. Uh... Die, zijn sowieso veel beter, die hebben een veel betere respons dan ledenvergaderingen. U moet niet vergeten, het is een enorme grote beweging... met 1,4 mm -hmm. miljoen leden. Uh, wat je nou in die enquêtes terugziet, dat is het militante deel. En dat is ook het deel wat de kastanjes uit het vuur moet slepen... als de FNV tot actie overgaat. Mm. Dus daar is de FNV zelf heel zuinig op. En de werkgevers weten dat ook heel goed, want zij kennen deze mensen. Die zitten bij hunzelf in ondernemingsraden. En men komt elkaar tegen. Dus dit is wel een belangrijke groep. En ze zullen dit heel serieus nemen. Kunt u eens aangeven, maar goed, dan kijken we eventjes in de toekomst... Uh, hoe het er morgen uitziet. Wat, wat voor scenario ligt er uh, morgen als we wakker worden? Of misschien in de loop van vandaag al? Nou, ik denk, uh, tref zeker voorspeld, uh, de partijen gaan weer aan tafel. Dat is ook Nederland en dat is ook wat ze ingecalculeerd hebben. En daar hebben ze nu op gewacht... Uh, wijsheid is om dit nu snel af te ronden. Lukt dat niet, ja, dan ontstaat er een andere situatie. En dan ja. zou het kunnen zijn dat er ook uh, ja, personen opstappen. En ja. die zullen allemaal in het FNV-bestuur zitten. Goed. U bedoelt Agnes is, ja. bijvoorbeeld? Ja. Meneer Korgervaar, blijft u even zitten. Dan gaan we eventjes naar Den Haag, naar onze verslaggever daar, Joost Vullings. Joost, ja, Den Haag kijkt natuurlijk gespannen naar waar de FNV er mee gaat komen. En lijkt jou dat een optie dat er inderdaad dan nog weer aan tafel gegaan wordt? Dat er weer onderhandeld wordt? Nou ja, gisteravond zijn een woordvoerder van minister Kamp van Sociale Zaken. En ja, dat ligt niet heel erg voor de hand. En laten we wel wezen, er is al twee jaar aan dit akkoord gewerkt. Het is een keer afgelopen... Maar goed, inderdaad, meneer Korovar zei het al, het is Nederland. De kamp lijkt wel bereid om het gesprek aan te gaan... Op het, ja, om wat dingen technisch aan te passen... Uh... Maar ja, een van de eisen van de vakbond is bijvoorbeeld van de mensen die er tegen zijn. Dat mensen die er uiteindelijk als de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd naar 67 is gegaan... er alsnog met 65 uitgaan, dat die nauwelijks koopkrachtverlies gaan leiden. Ja, en dat kost gewoon ontzettend veel geld. En dat geld is er op dit moment niet. Dus ja, wellicht gaan ze wel aan tafel zitten, maar ja, dan wordt het wederom niet makkelijk. Hmm. Kan jij je voorstellen, um, Joost, dat Kamp, want daar heeft hij mee gedreigd, um, gewoon weg het akkoord invoert dat hij voor ogen heeft? Ja, kijk, er is natuurlijk met de, met de, met de coalitiepartners, uh, CDA, VVD en met de PVV afgesproken, als het allemaal mislukt, dan gaan we gewoon naar 66 jaar in 2020. Dat is afgesproken in het gedoogakkoord. Dat is iets wat hij natuurlijk niet heel erg leuk zou vinden... maar het is wel afgesproken, want hij wil natuurlijk het liefst naar 67. Ik denk niet dat hij heel snel het initiatief zou nemen... om dan zelf met een voorstel te komen. Maar goed, hij kan natuurlijk hopen op een initiatief vanuit de Tweede Kamer... want er is gewoon een kamermeerderheid voor 67 jaar... Ja, en wellicht is er een partij die een uh, initiatiefwet uh, aan het schrijven is. Wie zal het zeggen? En dan uh, is het aan de Kamer om het te bepalen. Ja. Meneer Koren, waar nog even naar u. Kan uh, Kamp zonder de FNV, zonder de steun van, van zo'n grote vakcentrale? In theorie wel, maar in de praktijk is de Kamermeerderheid voor 67 jaar dun. Want er is een breed front uh, met hevige vraagtekens. PvdA, SP, PVV en wellicht nog anderen. Uh, die partijen die twijfels hebben, die zullen ook weer naar de FNV kijken. Kamp heeft heel veel te verliezen. Als hij de FNV niet kan binden aan een akkoord... heeft de FNV de handen vrij voor andere onderwerpen. Want zij hebben natuurlijk nog wel een paar dingen waar ze over wensen te spreken. Ja, zoals? Het ontslagrecht, het functioneren van de arbeidsmarkt... de gezondheid op het werk van ouderen... wat natuurlijk ook een lastig dossier is... en veel verband houdt met lange doorwerken... Uh, er zit intussen een nieuw kabinet, want dit dossier gaat al heel lang mee. En de FNV is toch van een, uh, een soort bloedgroep uh, ja. die daar wel graag de strijd mee aan wil gaan. Ja, en dus Joost heeft de kamp van de FNV nodig. En wil die, zal die misschien ook niet zo hard laten botsen. Maar jij zegt toch van hij zal echt niet zelf met een nieuw, nieuw voorstel gaan komen. Nou ja, ze kunnen natuurlijk gaan, gaan aan die onderhandelingstafel gaan zitten. Alleen zijn ruimte is heel erg klein om echt een enorme uh, zak geld op tafel te leggen. Want de eisen die er uiteindelijk liggen... is enerzijds uh, naar uh, de minister toe, naar kamp toe van... er moet gewoon meer compensatie komen voor mensen die eerder stoppen met werken. Nou, dat kost gewoon heel veel geld. De andere eis is natuurlijk dat werkgevers uh, meer bijdragen aan het pensioen... als het allemaal een beetje tegen zit op de beurs. Kijk, dat is een onderhandeling tussen, tussen werknemers en werkgevers. Wellicht dat daar een resultaat bereikt kan worden. En wie weet kan hij nog een klein gebaartje maken. Maar ja, zoals je weet is het geld... Op. En, en mm. dat merk je overigens wel aan Agnes Jongerius. Zij realiseert ook wel dat ze niet eindeloos alles kan vragen. Maar ja, die achterban, die is uh, ja, vrij radicaal. En dat, dat maakt het politiek ook wel heel spannend. Want de PvdA kijkt naar... Ja, traditiegetrouw, heel erg naar de FNV. Maar ja, het FNV is een beetje uh, overgelopen naar de SP. En dat maakt het politiek ook heel erg spannend. Want de PvdA wil graag naar 67. Maar ze snappen ook dat als ze de FNV laten vallen... dat dat electoraal heel erg dom is. Joost Vullings in Den Haag en Kees Korevaar pensioen- en vakbondsdeskundige van de Universiteit van Tilburg. Hartelijk dank. Het NOS Radio 1 journaal Overzicht. Alle Nederlandse kranten kiezen op de voorpagina voor een eh, andere foto van de herdenking van 9-11. De Volkskrant bijvoorbeeld heeft een foto van het eh, monument, dat is onthuld. Uh, hoe groot het bassin met water is kun je goed zien aan de vier kleine poppetjes links. President Obama, ons je daar ook, president Bush en hun vrouwen. De ja, voorpagina van Trouw een heel andere foto van het monument. Een meisje in een roze trui hangt met haar hoofd voorovergebogen op de rand van het nieuwe gedenkteken. Daarop staan de namen van alle slachtoffers. Ze heeft een Amerikaanse vlag in haar handen. Eén hand op haar rug probeert haar te troosten. Eerste tranen op een monument met 2982 namen staat eronder. Dan naar ander nieuws in de verschillende media. Bijvoorbeeld in Zweden, waar de overheid toch het noodlijdende Saab gaat helpen. Dat schrijft de Zweedse staatsomroep SVT op de website. Volgens de omroep gaat de Zweedse ambassadeur in China praten... met de vertegenwoordigers van het ministerie... dat twee Chinese bedrijven toestemming moet geven om te investeren in Saab. Chinezen willen al een tijdje geld steken in Saab, maar wachten nog op toestemming. In verband met een feestdag kan het gesprek volgens SVT pas dinsdag plaatsvinden. Nederlandse universiteiten zouden tientallen miljoen euro's extra kunnen investeren in onderzoek door aandelen voor particulieren uit te geven. De overheid zou dit moeten stimuleren door belastingvoordelen in te voeren. Dat bepleit professor Theo Schuit van het onderzoeksproject Geven in Nederland van de VU in Amsterdam. De Volksbrand uh, sprak met hem. Van de 100 grootste bedrijven ter wereld maken 80 om fiscale redenen gebruik van rechtspersonen in Nederland, blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad. Volgens de krant wordt de rol van Nederland in de internationale belastingroutes steeds belangrijker. Daarmee zijn vooral de BV's, BVI's, populair, dat zijn bijzondere financiële instellingen... die worden beheerd door trustkantoren. De Verenigde Staten noemden Nederland al eerder een belastingparadijs. Na druk vanuit Nederland werd die beschuldiging ingetrokken. Amsterdamse stadsdeelvoorzitter Ahmed Badoud... wil exgedetineerden met een strakke heropvoeding weer in het gareel krijgen... meldt de Telegraaf. Hij wil een stadsdeel Nieuw-West zo'n campus openen. Tientallen jongeren moeten daar onder een strak regime weer discipline krijgen... voordat ze op vrije voeten komen, stelt Badoud. Deze week met justitie en de gemeente Amsterdam om tafel zitten om dat plan te bespreken. De Britse politie heeft in een woonwagenkamp 24 mannen bevrijd... die daar onder erbarmelijke omstandigheden als slaven werden vastgehouden. Sommigen zaten er al 15 jaar. Dat bericht het Britse dagblad The Independent. De politie heeft vier mannen en een vrouw aangehouden... en is nog op zoek naar een aantal verdachten. Ook zijn wapens, drugs en geld in beslag genomen. Slavernij is al meer dan 200 jaar verboden in Groot-Brittannië. Inspecteurs van de Michelin-gids staan onder druk van de marketingafdeling... om sterren uit te delen, schrijft voormalig hoofdinspecteur Paul van Kranenbroek in een boek... Dat volgende week verschijnt. Volkskrant schrijft daarover... door opwinding te creëren rond de nieuwe sterren... hoopt Michelin meer gidsen te verkopen. En ook heeft Michelin te weinig inspecteurs... om alle hotels en restaurants in de gids goed te controleren. En nog eventjes naar de achtverkeersminister Camille Eurlings... want uh, die is weer vrijgezel. Zijn vriendin koos voor een ander pad, weet de Telegraaf. Opvallend nieuws omdat uh, CDA-Kroonprins Eurlings... vorig jaar uit de politiek stapte... omdat hij een gezin wilde stichten. CDA is uh, nu een van de topmannen van KLM. Hij zegt geen spijt te hebben van de overstap... En en ook nog niet terug te keren naar Den Haag.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 Het nieuws van alle kanten. Het Baderiecomfort, onze dubbele douche. Vakkundig geïnstalleerd, dus met genoeg warm water. Het Comfort, de slimste vorm van genieten. Ontdek het zelf en bezoek de Baderie Showroom. Als we thuiskomen mag ik het vuilnis buiten zetten. Nee, ik mag het vuilnis buiten zetten. Mam! Oké, okay, oké. Okay. Dan mag jij de bedden verschonen. Oh, yes! Was het maar waar. Met zulke kinderen zou je zich over later geen zorgen hoeven maken. Wilt u niet afhankelijk zijn van de volgende generatie? BNP Paribas Investment Partners. Marktleider in beleggingsfondsen. Kijk op bnpparibas-ip.nl Het Batterie komt voor. De raindance-douches van Hans Groen. Kijk op batterie.nl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 U zag het niet aankomen. Koorts, Een griepje? Of dreigt langdurig verzuim? Wij van Achmea Vitale gaan op zoek naar oplossingen. Denken liever niet in beperkingen, maar in mogelijkheden. Samen met u. Achmea Vitale. Samen aan het werk. Ik ga nu naar AgmeaVitale.nl. Dit is Radio 1.